Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Inwoners van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang zijn huilend de straat opgegaan... ...na het nieuws van het overlijden van Kim Jong-il. De Noord-Koreaanse dictator overleed afgelopen nacht op 69-jarige leeftijd... ...waarschijnlijk door een hartaanval. Het Stalinistische regime in Pyongyang heeft een periode van rouw afgekondigd... ...en het volk gevraagd zich te scharen achter de opvolger van Kim Jong-il... ...zijn jongste zoon Kim Jong-un. Het is onduidelijk of hij zijn vader direct zal opvolgen of dat er eerst een interimleider wordt aangesteld. Kim Jong-il krijgt op 28 december een staatsbegrafenis. Door het nieuws van het overlijden van de Noord-Koreaanse leiders zijn de beurzen in Japan en Korea lager gesloten uit vrees voor politieke onrust. Op de Noordzee heeft een schip vannacht een kraan van 300 ton verloren. De kraan is ongeveer 52 meter hoog en 33 meter breed en ligt ongeveer 35 kilometer ten zuidwesten van IJmuiden. Het schip vaart onder Maltese vlag en was onderweg van Amsterdam naar Rotterdam. Het vervoerde nog twee kranen van dezelfde afmetingen. Volgens de kustwacht is de verloren kraan een obstakel voor het scheepvaartverkeer in zuidwestelijke richting. Later vandaag zal Rijkswaterstaat de plaats waar de kraan ligt afschermen en de zee is daar 19 meter diep. Waardoor de kraan van het zeeschip viel is nog niet duidelijk. Bij museumvliegbasis Delen in Arnhem is een schaalmodel van een straaljager gestolen. Het model is zo'n 10 meter lang en weegt enkele honderden kilo's. Het museum gaat uit van een grap omdat er een briefje is achtergelaten met de tekst Vlieg er eens Zuid tot volgend jaar. Medewerkers van het museum merkten gisterochtend dat het model van, de, van een f 104 Starfighter weg was. Het Arnhemse museum gaat vandaag aangifte doen bij de politie. Het weer, het kan overal glad zijn. Vanochtend eerst zon, maar vanmiddag raakt het bewolkt en tegen de avond gaat het regenen. In het binnenland gaat de neerslag over in sneeuw en kan het opnieuw glad worden. Het wordt tussen 3 en 6 graden. Dit was het en Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 Amersfoort Amsterdam. Richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Heembruggen staat 8 kilometer. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Heembruggen 5 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoogmade 5. En vanaf Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude 5 kilometer. A6 Lillestad Muiden 9 kilometer voor Almere Zand. Op de A7 Hoorn en Zaandam. Tussen Purmerend en Zaandam over 9 kilometer. En op de A8 voor Knopend Koenplein 7 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 8 kilometer tussen Beverwijk en Knoppen Raasdorp. A12 Den Haag-Utrecht 8 kilometer bij Bodegraven. En vanaf Arnhem naar Utrecht op de A12 tussen Veenendaal en Driebergen 6. Utrecht Den Haag-A12 voor de Haag Centrum 10 kilometer vanaf Soetermeer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Andorst en Tiel 11 kilometer na een ongeluk. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd op de hoofdrijbaan. En die hoofdrijbaan is dicht tussen knopen de Bresseplein en de Ridderkerk. Richting Gouda op de A20 voor in de Bresseplein 4. Richting Hoek van Holland op de A20 voor Rotterdam Centrum 4 kilometer. A27 Almere-Gorkum bij Rijnsweert 9. A28 Zolle utrecht tussen Nijkerk en Maarn 12. Op de A44 tussen Wassenaar en Amsterdam 12 kilometer tussen Leiden en Kaagdorp.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 Gast Verder natuurlijk nog uh, uh, Zandvoorts nieuws in het kort En natuurlijk veel kerstmuziek Je zei het al hè Oké, okay, nou dan gaan we, gaan we mee door Wat is dit? Happy Holiday Ja, Christmas Holiday hè? Oh, Christmas Holiday Ja, oh, gezellig hoor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 Check this De dus dus wandelen voor Ouderen. We gaan het meemaken hier op het Gasthuisplein. Je <laughs> hoorde The Real Thing and Can You Feel the Force. Wel even leuk, uh, Johan Frisse, die hoorde het begin van het plaatje. Ja, die ken ik helemaal niet. Ja, toen kwam het uh, verderop, toen dacht ik, ja, toch wel een feest en herkenning. Hè? Gewoon, uh, ja, helemaal goed.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 en uh, de, goed maar nou, hebt de stijgende lijn te pakken en uh, hoe uh, onderhoud jij contact met je gasten uh, via advertenties of doe je dat op een, op een tegenwoordig die andere media manier ja via de andere media manier uh, heel veel twitteren ja, ja. Uh, facebooken. en uh, zowel ik als jessica we hebben al bij facebook account ja. dus dan melden we elke keer wat we voor nieuwe dingen hebben en uh, dus die manier uh, bereik je ook heel erg veel uh,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 zandbouillon. Dan was we voorgerecht een rouleau van parenhoen, gevuld met tutti frutti en een sausje van cranberry. En ja, wat is een rouleau? Ja, dat is een soort een rolletje. En dat is dan gepocheerd, dus dat is hartstikke lekker zacht. Voorgelegd. Mm. Uh, voorgerecht... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> voorgerecht kunnen ze kiezen uit een wild zwijnpateetje, of uh, met truffel, of een zandtataar met onze garnalen. Dan hebben we uiteraard een spoen, dus dan kom je lekker verfrissend met citroenijs en prosecco. Lekker even zo'n tussengerechtje dat je het even weer even kan, dat je het laten kan laten zinken. Dat je denkt van, oh, hoeveel gangen moeten we nog? Ja. Uh, Hoofdgerecht een keuze uit uh, hertenbiefstuk met hazenpeper, aardpoeperee en lekker wildsausje. Of uh, zeebaarsfilet met uh, kreeftensaus. Dan hebben we een amuse dessert, de chocolademousse met een sesamkrokantje. Dat is ook weer eventjes om weer even het hoofdgericht te laten zakken. Te laat laten zakken ja. En het uh, dessert is uh, amaretto bitterkoekjes Bavarois met koffieijs en uh, saus. Nee, jakkers. En als afsluiter een uh, kaasplankje Kaasplankje, uh, met okay. een glaasje port. En als mensen willen, dan hebben we er ook een uh, heel mooi bijpassend wijnarrangement bij. Franse wijnen neem ik ja. aan.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 maar je adviseert wel even of, of dat ze gaan reserveren? Ja, graag. Ja, graag. Om teleurstelling te voorkomen is dat altijd uh, een heel goed idee. Nou, kom maar met een telefoonnummer. Uh, 023 57 366 -33. Nog een keer. 023 57 366 -33. Nee, hartstikke leuk. Uh, nog even een vraag hier, want dat, dat vond ik altijd namelijk niet leuk op kerstdiners. is dus dat ik je vaak in restaurants komt dat je dus een ploeg hebt die om 7 uur moet komen en een ploeg ja, om 9 uur. Doe jij ja. dat ook of nee, niet? Nee, absoluut niet. Maar dat doen we nooit. Oké. Okay. Want dan zit je helemaal niet lekker. Dus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 Ja. Van 1 of 2 kilo Dan doe je dat op 80 graden in de oven Voor een uurtje of drie. Dan heb je helemaal geen omkijken naar het moment dat het hoofdgerecht geserveerd gaat worden Kun je dat snijden en dan is het prima Oké. Okay, dus dat dat, gewoon, dat is zijn tips? dus handige tips om uh, inderdaad gewoon grote stukken vlees van tevoren aan te braden op lage temperatuur in de oven. De, het is met een kerntemperatuurmeter hebben ze bij elke keukenwinkel. En, en, en, um, dat is, en de, hoe noemen ze dat? En dan hoef je het alleen nog maar in stukjes te snijden. Trancheren, dat? ja. Dat ja, is mooi woord. Ja. Trancheren. Dat jij dat niet weet, op? Wie snijdt een vlees? <laughs> snijdt ja. vlees? Ja. <laughs> Goed. Oké, okay, maar dat is ook wat uitgebreid. Maar je kan natuurlijk ook een heel eenvoudig een kerstmenu maken. Hè, voor eh, boerenkool of bruine bonen of wat ja, dan ook. Natuurlijk.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 verder nog tip, verder nog tips. Ja, echt de voorbereiding is het halve werk. Ja. is echt, en desnoods dat je iets eerst gaat oefenen, en als je denkt, oké, oh, ik heb een beetje plankenkorst met daar mijn gasten voor de schotten. Probeer dan eerst zelf of het wat is. Ja, gewoon eerst voor jezelf kun je voor jezelf maken en dan kan je dat op de ja. dag zelf. Een of, beetje... en als je denkt van, oh jee, oh jee, het lukt niet, het gaat niet, dan kun je altijd een soepje maken en dan een mooi stuk vlees uit de oven. En wat je inderdaad dan drie uur gewoon op een lage temperatuur in de oven staat. Ja. En dan met gewoon wat, wat groentetjes wat je van tevoren hebt geblancheerd. Of als je spruitjes. Blancheren? Ho, ho, ho. Ho, ho. ho. ho. O, wat? ho is ja, komen we al de keuken. <stukTE> nou, blancheren is omdat het heel even de kooktover is geweest. Dus gewoon kokend water, even de groenten erin en dan de ja, gouden deur uit Ja, of twee of drie. Dus als je dat met kerst eh, met spruitjes zou doen. Ja. Twee, drie minuten in kokend water. Dan koud afspoelen. En dan kun je het gewoon zo wegzetten. Dan eh, pak je een wok op het moment. En dan eh, spekje je erin. Even aanbakken. Spruitjes erin. Uh, misschien een haalselnootje of, of wat dan ook. En dan uh, ja. lekker opbakken. Dat is hartstikke lekker. En dan heb je het allemaal onder controle. Kijk, dat is het truc. want uh, no, hè? Ik zeg altijd no panic in de keuken. Maar ik loop zelf het eerste weg. <laughs> <laughs> Goed. Hey, hartstikke leuk dat je dat even ja, wilt komen vertellen in, de, in, de, in, de, in onze uitzending. Bedankt, bedankt voor de tiramisu taart. Bedankt. En ik wens je uh, hele drukke kerst. <laughs> Dankjewel. Ik voor iedereen een fijne feestdagen. En een heel gelukkig nieuwjaar. Maar okay. ja. marjolein wel tot de volgende keer. Oké. En vast voor iedereen. Eet smakelijk. Doen we met deze volgende plaat. Als je niet weet, hebben hadden nog bruine bomen met rijst. Oh, lekker hoor. Dat ik bruine wonen met reis. Eertje te eten bij mij Je neemt je vrouwtje mee en je kinderen erbij Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kief ei Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij B, B met R, A, D, Fijn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 sides you lucked out. Tot de kerstdagen. Jorden, Maria, Mena en all this time. De monitor wordt verschoven. Nou, helemaal goed. Oké. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag, Joop Fris. Joop, welkom in de studio. Dank u wel, heren. Goedemiddag. Geen voetbal, tijd voor ons. En redelijk weer de stem. En ben ik weer, nou redelijk, bij stem, laat ik het zo zeggen. Ja, twee weken niet uh, kunnen praten, haast niet kunnen praten. Nee. En dat uh, trekt toch wel een wisselwerking. Ik, uh, het is nog steeds niet goed, maar ik, ik kan nu wat uh, geluid produceren.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 En die wilde toen uh, niets zijn mond open doen. Dat vertikte hij gewoon. Okay. Maar uh, de uitzender was in afgelopen. Hij zegt, dit wil ik ook. Als dus, je jongen, stuur maar, uh, ja. stuur maar wat nummers. Schrikkelijk leuk. Toen heeft hij uh, een playlist gestuurd van 25 nummers. En er zitten nummers bij en hij zegt, jezus, ja, dat bestaat ook nog. Dat wist ik niet eens meer. En daar heeft hij allemaal verhalen bij.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 Nee, en ik, jullie, vragen, jullie vragen mij een half uur geleden van wil je even wat zeggen over Golden CFN? Natuurlijk wil ik dat. Maar kijk, als ik nou de playlist had meegenomen, of ja. geweten had dat dit ja. ging gebeuren. Nee, dat is altijd het leukste. Ja, maar goed, in de krant staan een paar nummers die ik onder andere uitgezocht heb heb. Ja. En dat gaat van een schitterend mooie, God bless the child van Botswet en Tears. uit 1968. 68. Dat is zo'n ontzettend mooi nummer.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 uh, mensen uit die periode die die muziek hebben gemaakt. Ja, maar die gast kan dat. Al, de, de gast zoals die dus vol nu aanstaande ja. maandag. Gekeerd, nou ja. die heeft een eigen playlist gemaakt ja. en die kan vertellen van ja. dat, dat herinnert me aan dat. Nou, als je dat als je dat zoveel wil gelijk, kan dat? Ja. ja dan moeten we het toch eens een keer over hebben. <laughs> Goed, uh, maandagavond 8 uur. Ja, maandagavond 8 uur. En? Uh, 104.5 en 106.9. Kanaal uh, 39. 40. 40. Oh, 40. 40. 40 neem ik wel. Oké. Okay. Voor de televisie. We gaan zeker luisteren Joop, ik wens ja. je een hele fijne uitzending. Het is, het zei de dus straks al tegen jullie. Uh, in feite is het mijn kerstprogramma. Ja.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 En het blijft leuk. En elke keer als ik de weer zit op die plaats waar jij nu zit. Yeah. Dan ben ik zo lekker bezig. En dan wil ik nog nu doorgaan en dat kan er niets. Ook het, gaan we Maar dat is hebben. maar goed. Nee, nee, <laughs> young, nee ja, wel, Dat is maar we goed wel dat hebben. ik het niet doe. Ja, dat komen we op terug. Maar luister, want het, het, het wordt echt heel bijzonder. We hebben een plaat voor je klaargezet uh, uit die tijd en voor dat programma. Ja. We gaan luisteren naar Crosby Chills National Young met Carry On. Prachtig, nummer. dankjewel. One morning I woke up and I knew onder de kerstboom en zet hem op ZFM. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish shade. my time But say a prayer Pray for En dat was uiteraard de single van Betheids en Do They Know It's Christmas Time. En over time gesproken, het is kwart voor vier. Normaal gesproken om half vier komt hij langs de agenda, Maar we hebben gewoon even een kwartier vooruit gedouwd. Ja, want de actualiteiten halen ons in. Dus vandaar, luisteraars, sorry, mijn kwartiertje verlaat. Maar volgende week is hij uiteraard dat kwam door Joop van Nissen. Ja, dat wou ik nog wel zeggen. telefoon zeker dicht, Goed, nou zoals u allemaal weet is natuurlijk vanmorgen de ijsbaan geopend op het Raadhuisplein. Geweldig evenement en de komende weken kunnen we even van koek en zopie en schaatsen genieten in het centrum van Zandvoort. Nou, vanmiddag, ik zei het al, om 4 uur begint de sprookjeswandeling. Dus u, zult, u moet niet versteld zijn als u in één keer de Boze Wolf tegenkomt of Sneeuwwitje of een, een of andere elf. Want het is hartstikke leuk voor de kinderen en die gaan op zoek naar de levende sprookjesfiguren. En dat speelt zich af rond het Raadhuisplein, Kerkplein en dat begint om 4 uur.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 Heerlijk, lekker even uitwaaien. Oh wat leuk zeg, moet je gewoon bij zijn. Met schaapjes en al. Zo, zo dadelijk het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag op de Sandvoortse radio. En dan gaan we over naar de ijsbaan. Ja, daar staan de, de heren van entertainment voor jou. Die gaan jullie vermaken straks vanaf vijf uur op de radio met dat gelijknamige programma. En uh, ja, we schakelen ze daar eens even over. Dan gaan we eens even kijken hoe de verbinding werkt. Oké, okay, gaan we doen. Hebben we er zin in? Tuurlijk. Tuurlijk. Hier is José Feliciano. En Feliz Navidad, zo vlak voor vier uur graag tot zo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Año y Felicidad.